De opzienbarende vondst van Jonathan Gray. Een hoorspel geschreven door Heidren Rogers, Vertaling Peggy van Kerkhoven. Regie Hero Muller. En Jonathan, hoe was het? Nou, Muller, het was wel aardig hoor. Een toespraak, een afscheidscadeau. Ach, je kent het wel.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 Of er misschien ook een cursus over archeologie bij u gegeven werd. Archeologie? Bedoelt u de klassieke archeologie? Nee, nee, nee. Ja, ik, ik bedoel Griekenland, Rome. Nee, nee, nee. Och, goed zo, want dat geven wij niet, hè. Dat ligt meer op het terrein van de universiteit. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. geen klassieke archeologie. Ah, nee, industriële nee, archeologie dan misschien, hè? Oude naaimachines en dergelijke? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ja, Helaas. Geen op... oude naaimachines. Ik bedoel gewone archeologie.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 Het is een brief van de Volksuniversiteit. Ik ben benieuwd wat ze me te melden hebben. Ach, ja. Yeah. Jammer. Net wat ik dacht. Slecht nieuws. Ja, net wat ik dacht. Meneer Wolter schrijft dat de merkt spijt... maar dat hij geen kans ziet een cursus in archeologie... aan het programma toe te voegen. Verder schrijft hij...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 De een of andere onbekende, primitieve mens... vond eens duizenden jaren geleden die oester, ik Kwee. Hij opende die schelp en at de oester op. Ziet u het voor u? Ja, ja, ja, ja. Uh -huh. Daarna gooide hij de lege schelp weg. Ach. En wat gebeurde? Drieduizend jaar later... 3000. ...kom ik op die plek en graaf die oesterschelp weer op. Drieduizend jaar? Was hij zo oud? Dat is vastgesteld, ja.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 Dank u, mevrouw oh, B. Ik ben erg benieuwd naar die opgravingen door uw man. Ja, hij heeft echt iemand nodig die hem wat raad kan geven. He, Jonathan. Nou, ja. U heeft waarschijnlijk al een heel wat opgravingen deelgenomen, meneer Ticket. Ja. Yes. Mm, milde, meneer Ticket heeft een oesterschelp opgegraven... die meer dan 3000 jaar oud is. Niet te geloven. Uh, voor we naar de tuin gaan, kan ik misschien beter eerst die vondsten van u bekijken. Ja.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 Begrepen? Ja, ja, ja, Goed onthouden? Ja, meneer Tickert, ja, meneer We studeren die dwarsdoorsneden van de aardlagen nauwkeurig. En onderzoek wat ze ons te zeggen hebben. Ja. Heb je de grond die u eruit haalde wel zorgvuldig gezeefd? Gezeefd, de grond? Oh, u bedoelt de aarde? de grond of de aarde. Bij aarde bedoelen we eigenlijk, kijk hier, alleen de toplaag. ja, ja. De humuslaag. Dus u heeft de grond niet gezeefd. Nee, ik heb er geen ogenblik aan gedacht dat. Regel nummer twee. Zeef Ze altijd alle grond. Begrepen? Ja, meneer Trikkert. Ja, je weet nooit wat je over het hoofd ziet als je alles zomaar opzij gooit. Regel drie. Maak een situatieschets. En dan nu. Waar hebt u die pijlpunt gevonden? Kijk, daar.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 En vlak bij mijn schutting. Goedemiddag meneer Brix. Mag ik u ik voorstellen? Ik kan er toch absoluut zeker van zijn dat u niet nog dichterbij komt. Hè? Ja, maar natuurlijk meneer Brix. Meneer Brix, dit is meneer die schutting heeft me een paar honderd pond gekost. Als die goed onderhouden wordt, kan die nog jaren mee. Natuurlijk nog jaren. Meneer Brix, dit is meneer Trickett. Meneer Trickett, dit is meneer Brix. Goedendag meneer. Ja. Meneer Trickett is archeoloog. Ja, wat, moet... wat moet een archeoloog in uw tuin?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 dat dat stuk bot zo ongeveer vijfduizend jaar oud is. Wel, nou, dat betekent dat dat uw pijlpunt ongeveer even oud is. Begrijp je wel? Ja, meneer Trickert. Ja, daar moet je ook nooit met de schop op afgaan. En nog iets, hè, waar je altijd aan de... Nog denken. een sandwich, meneer Trickert. Nee, dank u. Kijk, als u de verschillende aardlagen heeft blootgelegd... de humuslaag, de leemlaag, de bruine aarde, de kleilaag... de zand- of kiezerlaag... Misschien heeft u liever een van de anderen...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 In je eigen tuin aan je leven een extra dimensie geven. Ja, ja. Als je maar van mijn gezond af blijft. Nog steeds zijn succes. Toch doorzetten. Oehoe. Ik kom je een kopje thee brengen. Ach, wat lief van je. Heerlijk. Zeg, kom je uit de kuilen om het op te drinken? Ja, dat lijkt me een goed idee. Nou...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 Wanneer van je lenen. ze je Dank je. Ja. Ja. Op. Even kijken. Twee. 92 centimeter. En drie millimeter precies. Dat zal wel. We Kom nou maar uit die kuil en drink je thee op voor die helemaal koud is. Nee, Gray. Het is inderdaad een bot. Nou. En uh, je weet precies waar je het gevonden hebt, weet Precies, op de millimeter nauwkeurig. U gaat vooruit. Uitstekend. Een tien met een griffel. Maar wat voor een bot is het? Een, een vrij klein bot. Hè? Ik zou zo zeggen, waarschijnlijk is het van een konijn of ja. zo. Ja, ja. Een hoge graven. Ingestort, gestikt, morstoot.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 Nou, dat is duidelijk genoeg. Niet jammer. Dan kunnen we er maar beter mee ophouden. Ophouden? Wel, nee. We zijn nog zeker 60 centimeter van zijn schutting vandaan. Met die lapgrond kunnen we doen wat we willen. Die zullen we dus grondig onderzoeken. Laten we maar meteen beginnen. Nou, goed. Uh, u dat... hebt toevallig niet zoiets als een lichtstoel hier? Een lichtstoel? Ja, mijn rug, weet u. Ik zal erbij moeten zitten en alles nauwkeurig bekijken.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 Een metatarza? Ja, een gedeelte van het middenvoetsbeen. Ja, we kunnen het beter een beetje verder uitgraven. Hè? En zal ik daar vast mee beginnen? Nee nee, nee, nee, nee, nee, laat mij dat doen. Dit is werk voor een deskundige. Zo, geef mij die eh, schapen eens aan. Ja, nou, ja. Ja, misschien kunt u dan ondertussen even het huis binnenwippen en mevrouw Greep vragen een flinke poté te zetten. Niet te sterk. Nou, kijk eens hier, mijn trigger. Een flinke poté. Ah, fijn, ja. dank u wel, dank u wel. Nou, alsjeblieft, hè. Ik heb hem helemaal schoongemaakt. Maar het is inderdaad een metatarzaal. Een nee. middenvoetsbeen. Ja, stelt u eens voor, hè. Dat de mens, wiens middenvoetsbeen ik zojuist heb blootgelegd, een van onze voorouders is. Uit wiens lendenen duizenden en nog eens duizenden generaties van mensen zijn voortgekomen. Ja, zeker, zeker. Maar kijk nou toch eens. Kijk naar de richting waarin die Wiston Burberry, man van u, ligt. Als dit zijn voet is, waar bevindt zich dan zijn rest? Ondanks alles wat ik gezegd heb, bent u toch dichter en dichter bij die paal gekomen. Ah, meneer Briggs. Het spijt me, meneer Briggs. U bent maar... precies de man die ik nodig heb. Nou, laat mij het zaakje maar opknappen, meneer de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 Nee, ik groot hij Kijk, help, help, help, help. Zou je oh, hard gevallen zijn? Oh, oh, oh. Ja, hij heeft erg pijn, meneer heeft Nee, dit valt Pijn. Pijn? Pijn. En hoe? Wat dacht je dan? Kijk eens naar beschutting. schutting. Kijk eens wat jullie gedaan hebben. Oh, oh, oh, wat spijt me dat nou. Jullie hebben hem helemaal ondergraven, zodat hij nergens meer enige steun had. Maar... Dat zal ik jullie betaald zetten. Je, je, je maakt die schutting uh, weer in orde. Uh, of meneer, meneer Bricks, ik zal er persoonlijk burger voor meneer Bricks dat meneer Grey uw schutting weer in de oude staat zal laten herstellen. Wat het ook kostte, Hier, Kijk, mijn broek is. Ik zit helemaal onder de modder, volkomen bedorven. Oh, maar meneer Grey zal natuurlijk onmiddellijk voor zijn rekening naar de som ja, Ik laat hem vervolgen als hij het niet doet.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 Hebt u hem zijn pantalon teruggebracht? Ja, en dat doet me genoegen u te kunnen zeggen dat hij alle mogelijke medewerking heeft toegezegd. Maar, meneer Trickett, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, ik weet precies hoe ik zo'n man als Brix moet aanpakken. Ja, dat is gebleken. <laughs> en wat nu? Ja, natuurlijk heb ik extra hulp nodig. Hè? Ik wil het goed, maar ook snel doen. Eh, ik heb de hulp ingeroepen van een aantal studenten. Wilt u dat ik ook meehelp? Nee, nee, we gaan dit professioneel aanpakken. Jammer.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 Ik ben bang dat het hier nou erg modderig zal gaan worden. He? In de tuinen, Mildred. Kom, wij gaan lekker naar binnen. Ja, he? gauw maar. <laughs> ik vraag me af. Wat? Wat zal meneer Briggs zeggen? Als hij merkt dat ze zijn ja. hele tuin vernieuwd hebben... alleen om een hoop schapenbeenderen bloot te leggen. Meneer Briggs, kerende Mildred. Veronderstel ik dat die meneer het onmiddellijk voor het gerecht sleept.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 Hero Muller.